Uur. Mark Visser met het NOS-Journaal. De fracties waren het afgelopen dagen eens. En de fracties krijgen nu de gelegenheid om te zeggen wat zij ervan vinden. De fractieleden mochten het akkoord vanochtend vroeg lezen, maar ze wilden er inhoudelijk weinig over zeggen. Vanmiddag praten Rutte en Samson weer verder. De Amsterdamse advocaat Bram Moscovits is met de belasting een schikking overeengekomen over de boetes die hem waren opgelegd. Dat zou hij aan het persbureau ANP hebben gemeld. Belastingdienst had Moscovits in totaal 400.000 euro boeten opgelegd wegens belastingontduiking. Over de hoogte van de schikking wil de advocaat niet zeggen. Volgens Moscovits is dat zo afgesproken met de fiscus. Op Schiphol zijn maatregelen genomen in verband met de orkaan Sandy aan de Amerikaanse oostkust. Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt drie retourvluchten naar de VS die vandaag vanuit Amsterdam zouden vertrekken. Sandy ligt voor de Amerikaanse kust en komt waarschijnlijk vandaag aan land tussen Washington en New York. In het gebied is uit voorzorg de noodtoestand uitgeroepen. In Europa staat een grote fusielstapel van uitgeverijen.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 En als mensen mijn me stille beurt zien, dan weten ze... Oh, dat is Van Ellen. Dus ja, het is wel herkenbaar. Met oh ja. Ja. Ja. een bepaald type vogel, hè? Ja. Dat ja. Voor de luisteraars die ja. het misschien nog niet hebben gezien. Ja. En wanneer kunnen ze deze kunsten allemaal komen bekijken? Ben je elke dag open of heb je speciale tijden? Of is er een kunstbouwtje? Uh, nou, nu met een stage ben ik eigenlijk alleen maar het weekend hier. Maar mensen kunnen altijd even mij bellen... om afspraak te maken dat ze hier kunnen komen. En...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 mee kunnen fietsen op het PR van die kunstweek, ja. dus dat het meer landelijk gericht is. En omdat kunstweek dus begin november is, hebben we de Kunstdag 12, dus de atelierroute, ja. hebben we een maand verzet daarvoor. Oh, oké. Okay. Dus dat wordt nu in één. Ene... Ja. ja, in één is dat nu.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 En is het dan van ochtend tot avond open, die ateliers? De Langs ateliers zijn open van, nou weet ik het niet meer precies, maar ik geloof van twaalf tot zes. Ja, oké. Okay. Dat de ateliers open ja. zijn, de locaties zijn dan open. En de kunstweek, die begint natuurlijk al een week van tevoren. Mm -hmm. En daar is, dan zijn niet alle locaties open, mijn atelier wel onder andere...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 Quedar bien los pasos, tomar el kijken naar de se Het is een el het is een años, de las penas aprende, corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte, Por agua viene, por agua Agua dulce, agua zalá. Bendita la vida te quita y queda. Agua dulce, agua zalá. Por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua zalá. Bendita la vida te quita y queda. Agua que cae del cielo Sobre la solar del mar. Yo te quiero beber dulce. Y tú te podes Thank surrounded by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 home And I feel just like I'm living someone else's life It's like I just stepped outside